3 uur. Het NOS-journaal. Nanette wel, In Amsterdam Zuidoost is opnieuw een schietpartij geweest. Deze keer op het Belmerplein. Daarbij is een man gewond geraakt. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Aanvankelijk werd gezegd dat het slachtoffer was overleden, maar dat blijkt niet zo te zijn. Volgens onbevestigde berichten is het slachtoffer de eigenaar van een café op het plein. Getuigen zeggen dat hij ruzie had gekregen met een man, mogelijk de dader. De politie wil nog niets zeggen over de schietpartij. Gisteravond was er ook al een schietpartij toen op het Vreelandplein en daarbij viel toen een dode, een 38-jarige man. De burgemeester van Grieslanden verbiedt de politie mee te werken... aan de uitzetting van een vluchteling uit die gemeente. De 45-jarige Afghaanse vluchteling is al 14 jaar in Nederland... maar krijgt ondanks veelvuldige verzoeken van de lokale politiek in Grieslanden... geen toestemming om in Nederland te blijven. Minister Leer zegt dat de man wordt verdacht van oorlogsmisdaden... en daarom geen vergunning kan krijgen. Zijn vrouw en vier kinderen hebben wel een verblijfsvergunning. Volgens burgemeester Boot van Grieslanden... kunnen de gezinsleden niet zonder hun vader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 Eerder zei Sarkozy al dat hij het bekijken van radicale websites... en het reizen naar het buitenland voor jihadisten wil aanpakken. Het weer zonnig en droog. Het is van 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgenochtend eerst wat grijs, daarna wordt het weer zonnig... en dan tussen 14 en 18 graden. Ook woensdag nog volop zon, maar daarna geleidelijk meer bewolking.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur, waarom wordt het statiegeld eigenlijk afgeschaft? Deze morgen werd duidelijk dat gemeenten in ieder geval tegen de afschaffing zijn. En straks gaat Anthony Fountain, directeur van Stop de Traffic... in onze dagelijkse opinierubriek een Appeltje Schillen. Anthony, waar wil jij het over hebben? Ontwikkelingssamenwerking en bezuinigingen. Want, Want afgelopen vrijdag heeft uh, hoogleraar Ton Dietz van de Afrika Studiecentrum in Leiden. die had een uh, voorpagina in de trouw. Jongens, die 0,7% van, uh, van het staatsbudget. wat we aan ontwikkelingssamenwerking noemen, afgeschaft worden. En uh, uh, hij vond dat het nogal tendentieus. over uh, de hele discussie werd gesproken. En ik vond eigenlijk zijn punten enigszins tendentieus. Daar wilde ik wel even met hem over in gesprek. Goed, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we praten over de afschaffing. Van het statiegeld. Morgen is het er op of eronder voor het statiegeld op petflessen. De Tweede Kamer lijkt akkoord te gaan met afschaffing van statiegeld. Maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten is daar niet blij mee. Zometeen een debatje daarover. Maar eerst gaan we naar Eerbeek. Want daar is de plaatselijke supermarkt zo enthousiast over statiegeld. dat ze het zelfs hebben ingevoerd voor kleine flesjes en zwerfblikjes. Zo, ik ben helemaal naar Eerbeek afgereisd om mijn flessen in te leveren. Want hier kan ik niet alleen de grote petflessen inleveren... maar ook blikjes en kleine petflesjes. Een colaflesje verdwijnt in de automaat. En daar krijg ik één cent voor, zie ik, in het schermpje. En daar hoor ik iets, iets van gekraak. Ik ben benieuwd wat daarachter gebeurt. We gaan hier even een deur door, zien we daar aan de achterkant. Hier zitten de grote petflessen in een grote ja, container. Ja, die worden gereinigd en dan worden ze weer hergebruikt. Ja. Maar hier... Dan komen de blikjes en kleine petflesjes terecht. De ja. bak gaat open. En is dit nou allemaal 100% pet? Dit is allemaal 100% pet, ja. Dat scheidt wel. De hij wel. Dan wordt weer omgesmolten tot nieuwe flesjes. Dat, daar ga ik wel vanuit, ja. ja. Jan Ulsof, u bent manager hier bij de Jumbo in Eerbeek. U heeft naast de, de klassieke grote onder onderin de kratten bovenin de fles, heeft u ook deze. Succesvol? Ja. Nou, voorheen was het 5 cent en toen liep het wel meer storm. Maar goed, heel veel mensen hebben ook zoiets van, ja, een blikje weggooien is ook zonde. En hier krijg je er ook nog iets voor en je houdt de natuur schoon dus. Dat is dubbel op. Er komt even een klant blikjes brengen. Een Heerlijk... hele kist vol bierblikjes en andere blikjes. Denk ik wel een, uh, 30, 40 cent. Hoeveel kost u dat? Ik las in de krant iets van 3000 uh, items per dag. werden er op een gegeven moment ingeleverd. Ja, Volgens mij dan... kom je dan op 900 euro. Maar het is nu 1 nu cent. Ja, dat is niet voor niks. Nee. U dacht was... ook, dit wordt te gek? Dat liep wel redelijk uit, ja. Dus, uh... Toen dacht u, we gaan maar naar één cent. Uh, nou, in de, in de eerste instantie was het de bedoeling dat het maar één maand zou zijn. Uh, maar het was zo'n succes dat ze besloten hebben dus om het gewoon uh, te verlengen. Heel Nederland, supermarkt Nederland, is fel gekant tegen de statiegeld. Want dat kost veel te veel geld en veel te veel moeite. Maar hier in Eerbeek, ik zou haar zeggen, het Gallische dorpje... Dat vecht tegen die grote meerderheid. En u heeft gewoon nog een extra automaat. U zegt, we doen ook de kleine blikjes en de kleine petflesjes. Ja. ja wat is dat voor gekkigheid? Ja, voor een natuur schoon te houden. En, ja, dat is toch wel belangrijk. Ja. Maar wij hopen daarmee ook klanten te trekken natuurlijk. Dat klanten die dan gelijk hun afval weggooien. Want het is wel zo dat uh, wat, uh, wat ze terugkrijgen moet wel gebruikt worden in de winkel. Al die, al die andere supermarkten zeggen, we doen het niet meer. Ik vind het onbegrijpelijk, als ik mag zijn. Want waar, waar gaan de flessen dan naartoe als ze niet meer uh, ingeleverd kunnen worden? Ja, en dat is de complex... niet de hun zorg, toch? Dan moet, wordt de gemeente verantwoordelijk Moet gewoon naar de, in, de, in, de, in de plastic herozak of in de, de bak. Ja, Ik vraag hem af uh, of dat gebeurt. Ja, of dat gebeurt. Want als daar geen statiebegeld meer op zit, zijn de mensen toch sneller geneigd om het in de bossen te gooien. Of gewoon maar van hun, van hun af te gooien. Ik denk dat het gewoon ten koste van de natuur gaat. En dat, moeten, dat moeten we gewoon niet willen. Want wij zagen het ook met de blikjes toen we 5 cent uh, ervoor gaven. Toen was het nog veel drukker dan nu. Dus waar zijn die mensen nu gebleven die nu uh, nog maar één cent krijgen? Voor die ene cent komen er niet zoveel meer. Nee. Maar er is er eentje hier uh, in Eerbeek, die komt altijd wel. En dat is uh, meneer Weijenberg. Dat bent u toch? Ja, dat is uh, cool, ja. Dat Petje op, een Petje op, flinke baard en een lekkere dikke jas. Het is nog fris vanmorgen. Ja, maar ik, kom, ik ben al een tijd onderweg. Hè? En Klomp, die horen ook bij u, denk ik. Ja, het hoort bij me, ja. Het is ja. Echt Hollands, hè? En u heeft twee flinke zakken, zakken echt... bij u. Hoordevol met allemaal kleine petflesjes. Ja, die heb ik uitgezocht, huis al. Heeft u ja. allemaal zelf opgedronken? Niet allemaal, nee, nee, nee. Komt het ook uit de berm? Ja, nee, ik haalt ook u uit de berm, ja. Ja, ja. ja? ja ik rij een hele, een hele afstand via stafkaarten. Ga ik een bepaalde route rijden. En over een dag of vier doet u dezelfde route weer. En dan uh, moet u zien, hij weer opnieuw was. U zit al bijna aan een euro vandaag. 86 centen. 86 cent is wat. Dat is weer verdiend voor vandaag. Hier heb ik mijn kopje koffie over. Dat heb toch wel. Ja. De wethouder van, uh, van Eerbeek is hier ook uh, even naartoe gekomen. Bart Gemeente Brummen. Hier in Eerbeek lijkt het wel veel op dat Gallische dorpje. Wat zegt: uh, wij geloven hierin, wij gaan hiervoor, wij zetten nog een stapje extra. En u als gemeente wil er ook voor gaan. Ja, we zijn als gemeente hartstikke blij met dit uh, initiatief. En uh, dus ook uiteindelijk teleurgesteld omdat het voor uh, de ondernemer niet meer mogelijk is om vijf centen te kunnen geven. En we zijn nu als gemeente aan het nadenken hoe kunnen we dit initiatief toch ondersteunen zodat het doorgang kan vinden. He, voor je het weet heb je met staatssteun te maken. Dus we zijn aan het uitzoeken hoe kunnen we nou binnen de mogelijkheden die we hebben. Maar als dan staatssecretaris Atzma ligt, die wil uiteindelijk die wil de gemeente verantwoordelijk maken voor... Afval. Wat ik belangrijk vind, als de atsma zegt, uh, we willen de verantwoordelijkheid aan de gemeentes geven, dat hij ook de middelen geeft aan de gemeente om die verantwoordelijkheid te pakken. En nu aan de voorkant uh, het hele staatsgeldsysteem afschaffen en vervolgens aan de gemeentes aangeven van u kunt het zelf weer opstarten. Nou, dat, uh, volgens mij hebben dan het uh, kind met het badwater weggespoeld. Volgens mij zou hij dat eerder die verantwoordelijkheid uh, moeten geven, zodat wij in onze gemeente de initiatief zoals het nu is kunnen blijven steunen. Kijk eens aan, u bent de grootverdiener van vanmorgen. U zit al op 1,36 euro. Ja, ja, voor de kleinzoon. Voor uw kleinzoon? Ik doe het voor mijn kleinzoon, ja. Hij, spaart hij het bij elkaar? Of? Hij spaart het bij elkaar Nee, ik breng het weg. Ja, ja. Heeft hij wil wat extra uh, ja, het zakgeld. Ja, voor zijn zakgeld, hè. Ja. Dus moet je bewust wordt hier in eerbeker al uh, ja. jong in. Uh, ja. Ja, ja, ja, het is toch wel belangrijk. Als ik zie wat langs de weg ligt, is het toch wel, uh, toch wel jammer, hoor zoveel vuil dat er uh, langs de straat ligt. Dat was Eerbeek in een reportage van Maarten Hach. En meegeluisterd hebben CDA-kamerlid Marieke van der Werf. Zij is voor afschaffing van het statiegeld... en namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Martijn Vroom... wethouder uit Noordwijk. En hij is tegen de afschaffing van het statiegeld. Ja, meneer Vroom, om met u te beginnen. Het VNG deed een peiling onder de leden... en daar kwam uit dat de leden het systeem... niet nu al willen afschaffen. Waarom is dat? Nou... Om even gelijk helder te maken, uh, wij en ook de VNG zijn niet tegen uh, afschaffing überhaupt, maar wel tegen de voorwaarden die nu voorliggen. En we hebben gezegd, als dit, uh, dit systeem uh, vervangen wordt door iets anders, dan kan dat alleen als je zeker weet en zakelijk kunt afspreken dat het alternatief minstens zo goed is. En dat wat nu voorligt is, dat is niet aan de orde. Hm. En wat, en, wat ligt er nu dan voor, even kort nou, samenvat? Uh, de concrete uh, doelen. En de afrekenbare uh, afspraken die zijn nu uh, te vaag geformuleerd. En wij zeggen, als je dan al toegaat naar het afschaffen van statiegeld... dat wordt een kleine meerderheid van de Nederlandse gemeente... die steunt eventueel het afschaffen. Maar wel op hard afrekenbare doelen. Want als je zaken doet met het bedrijfsleven... dan moet je er ook zakelijk mee omgaan. Ja. Het kabinet zegt, het verwerken van een fles kost 6 cent. En als je ze in een plastic inzamelbak kost, stopt... kost het maar anderhalve cent. Dus duidelijk, tel uit je winst. Nou, dan moet het, een van de uh, geschilpunten is dat iedereen zijn eigen cijfers inmiddels heeft. En uh, een van de dingen die de VNG ook heel duidelijk uh, vindt, en dat vind ik zelf ook, is uh, zorg nou in ieder geval dat je het eens bent over wat de nulmeting is. Want als je nu al krijgt dat de een zegt, ja, ons systeem is vijf keer zo goedkoop als dat van jullie maar vervolgens worden de allerlei dingen niet meegerekend... dan heb je het niet over vergelijkbare cijfers. Nou, en er zijn geen heldere objectieve cijfers op dit moment, zegt u? Nou, zolang we elkaars cijfers blijven betwisten... is het niet helder genoeg om een goedlopend systeem uh, af te schaffen. Ja, ja mevrouw Van der Werf, ja, CDA, Tweede Kamerlid. Uh, geen cijfers dan maar, maar uh, wel even aan u de vraag... u bent het eens dat die afschaffing van de statiegeld er moet komen. Zeg, wat meneer Vroom zegt, er is niet een goed een duidelijk doel afgesproken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vind juist dat er wel een duidelijk doel is afgesproken. Uh, namelijk in de komende vijf, misschien tot tien jaar... een uh, verhoging uh, met 10% van uh, de totale kunststofinzameling. En daar zetten mensen hun handtekening onder. En dan zeggen, zegt de Kamer zegt, uh, het akkoord... hoe je dat gaat doen, laten we verder vrij. Hm. En daarom vind ik het ook niet zo belangrijk... of het nou zes of vijf, vier cent is... als op een gegeven moment blijkt dat er... Dat op een betere manier de doelstellingen gehaald kunnen worden, dan vind ik het niet meer dat de politiek moet voorschrijven hoe je dat dan moet doen. Nou, u zegt, wij zeggen gewoon 10%. En hoe je en dat. Dan... handtekening ja. ja, en als dan blijkt dat als nou uit een heleboel cijfers zou blijken dat het statiegeld toch goedkoper is. Ja, dan neem ik aan dat de supermarkten en de producenten zeggen, nou dan kiezen we daar fijn voor. Want dat levert ons het meeste op tegen het minste ja. geld. Maar zo is het dus niet. Nee, meneer, vrouw, mevrouw mevrouw van der Werf zegt: we leggen die verantwoordelijkheid gewoon bij de mensen met wie we afspreken dat er 10% meer ingezameld moet worden. Ja, nou dat is natuurlijk heel goed om verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort. Dat is volgens mij ook een, een opdracht die je als overheid hebt. Maar wat uh, ervaring leert uit vorige convenanten, uh, zeker die uit 2002, uh, blijkt dat uh, vorige keer de doelen ook met geen mogelijkheid gehaald werden. En om dan terug te gaan naar een systeem uh, wat je niet meer zomaar ingevoerd krijgt, dan is het te makkelijk en te... Um, nou, dan gaat het veel uit van vertrouwen om te zeggen... dan komen ze wel weer terug met een systeem... wat nu al 25% van de petflessen wel uit, de, uit het vuil haalt. Dus wij zeggen, maak die doelen dan ook afrekenbaar... en niet alleen maar verwachtingen en hoop. Maar zorg dat je als je met zaken mensen zaken doet... doe dat dan ook zakelijk. Ja, mevrouw van der Werf, u bent misschien te weinig zakelijk, hoor ik hier. Nou, ja, kijk. Euh, euh, meneer Vroom weet ook dat het, het CDA euh, zegt, niet morgen, en ook niet als er over dit akkoord gestemd wordt, van geweldig applaus, ga het maar onmiddellijk uitvoeren. Ook het CDA wil graag een paar waarborgen zien. Maar wij vinden wel dat dit akkoord, zoals het er nu ligt, op papier heel veel goeds biedt. Het euh, biedt ook de gemeente heel veel kans, want niet alleen de euh, oranje bakken, die Plastic Heroes worden voortaan vergoed. Maar gemeenten mogen gewoon uit het fonds dat nu wordt volgestort door de producenten ook zeggen van, als we nog een plastic zak, een vuilniszak hebben waar kunststof in zit, dan krijgen we vergoed dat daar ook nog het plastic nee. wordt uitgehaald. Maar u, dus daardoor gaat het in totaal omhoog. Maar, dus op papier vind ik dit een beter systeem dan het huidige. Mm -hmm. Hoewel het huidige ontzettend sympathiek is. En ik vind zoals wat Eerbeek doet, vind ik ook prima. Want het is iets anders dan statiegeld, want er is niet eerst voor betaald. Hè. Het is nee. gewoon. Maar u, u, maar u, u ik wil dus wat waarborgen in Inbouwen. En ik wil graag ook luisteren naar de VNG. Wat willen zij voor waarborgen zien? Zodat we over twee jaar gaan we kijken... Klopt het? Wat is er gebeurd? En als er dan onvoldoende is geleverd, dan gaan we dat zaal nou, geld niet afschaffen. Maar nou zegt de VNG, ja, morgen uh, is, gaat die beslissing vallen. Laat, stel dat nou uit. Heeft u, daar, uh, heeft u daar oren naar? Om te zeggen, van, nou, dan, als er dan inderdaad nog meer waarborgen moeten komen... en we nog eens even goed naar elkaar moeten luisteren... moeten we misschien niet nu al die beslissing nemen? Nee, dat vind ik heel lastig. Uh, omdat op dit moment is er geen geld voor überhaupt welk systeem. Dus we moeten wel snel actie ondernemen. Er oh. ligt nu een akkoord. En dat akkoord kan ook alleen worden uitgevoerd... als beide partijen de schouders te onderzetten. Gemeente en bedrijfsleven. Ja, meneer Van als de... Even naar meneer Vroom. Ja, ja, het zit er niet in, dat uitstel wat u vraagt. Uh, nou, uh, volgens mij is uh, de terling pas geworpen als het debat geweest is, uh, ten eerste. En ten tweede, um, kijk, als we het niet, uh, de uitgangspunten helder hebben, op welk niveau die 10% moet komen en dat, al dat soort cijfers. En als we het hebben, niet helder hebben, wat de kosten nu al zijn uh, voor het plastic inzamelen door de gemeente, hè, als die worden ingeschat op uh, hele andere bedragen dan wij feitelijk voor kosten moeten maken, dan is die 10% in de plus voor het totaal plastic, is nu al gegeven. Want dan weet je zeker dat dat ja. gaat lukken, omdat we de cijfers niet helemaal hebben. Maar als, als mevrouw Van der werk morgen nou nog één ding voor u kan doen in dat ja, debat, wat zou, graag, wat zou, het al, wat zou dat dan ja. moeten zijn, meneer vrouw? Nou, Kijk, wat wij uh, als VNG hebben gezegd, we zijn geen fundamentalisten. Dus wij hangen niet aan het systeem om het systeem, ja. maar wij hangen om aan dit systeem zolang er niks beters is. En als de garantie, en de afdwingbare garantie is dat het beter wordt, en we hebben duidelijk dat het voor minstens dezelfde kosten en dezelfde uh, kwaliteit en opleveren, plasticzameling kan dan willen we dat daar zakelijk over gesproken kan worden. Okay. En dan gaat het dus niet om verwachtingen en hoop. Dan gaat het om zakelijk. En wie, zet, wie verbindt zijn lot er Oké, okay, mevrouw Van der Werf, het is duidelijk wat u te doen staat morgen. Een aantal waarborgen en een moment waarop we evalueren... en dan zeggen ja of nee. Goed. Hartelijk dank allebei. Martijn Vroom van VNG en Marike Van der Werf van het CDA. Dit is de dag op Radio 1.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 Met Mary. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Anthony Fountain, directeur van Stop the Traffic. En Anthony, jij wilt het hebben over ontwikkelingssamenwerking. Ik wil het hebben over ontwikkelingssamenwerking. Een zeer populair onderwerp. Wat is ermee? Nou, uh, uh, het is een, een, een onderwerp wat een hele tijd uh, nu in de discussie is. Vooral vanuit, uh, vanuit uh, de PVV bijvoorbeeld wordt er wel geschreven... dat daar kan flink op bezuinigd worden. Nou is het zo dat we al uh, een enkele tientallen jaren een norm hebben... dat we 0,7 van het BNP daaraan geven... En uh, daarnaast is het ook zo dat ik vind dat er vanuit de ontwikkelingssamenwerking... eigenlijk veel te weinig een, een open uh, debat is. En een dialoog over hoe kan het nou eigenlijk beter. Ja, so laten we even luisteren, want uh, dit weekend was zelfs uh, bemoeienis vanuit de Verenigde Staten. Ja. Met dit onderwerp, uh, Microsoft-topman Bill Gates pakte de telefoon en belde de NOS. They're gaan have to make choices and hard choices. But I can say that the impact on the human condition of their aid dollars is the most impactful money they spend. And the example they've set, by being so generous, really has influenced others to move up. Ja, hij zegt eigenlijk, je moet je goed realiseren... dat het geld dat jullie besteden aan ontwikkelingssamenwerking... dat het heel erg belangrijk is. Ja. Dat het andere mensen helpt om vooruit te komen in deze wereld. Precies. En uh, hij pleit er dus eigenlijk voor om niet te bezuinigen op die 0,7 procent. Juist, daar ben ik een groot voorstander van. Niet omdat ik vind dat die 0,7 procent op dit moment... nou overal even goed worden besteed. Ik denk dat we daar een hele goede discussie met z'n allen over kunnen hebben. Vandaar dat ik ook zo blij was dat uh, Ton Dietz, hoogleraar... Uh, uh, uh, Sociale Geografie aan de Afrika Studiecentrum in Leiden... die uh, had een artikel... In de trouw afgelopen vrijdag. En dat is een grote meneer op dit gebied. Die, die wordt er de laatste tijd niet zoveel over gehoord. En dus die dacht: van nou, ik moet er nu wel wat over gaan zeggen. Um Alleen ik vond het zo jammer wat hij aan het zeggen was. Want ik dacht van heel goed dat we die inhoudelijke discussie, dat zegt hij ook. Mm -hmm. En hij beschuldigde van ja, veel van het verhaal is tot nu toe redelijk tendentieus. Maar toen vervolgens toen kwam hij aanzetten met een aantal dingen. Zullen we hem even erbij halen? En dan kunnen we vervolgens in gesprek met hem gaan. Meneer Dietz, goedemiddag. Goedemiddag. Veel reacties gekregen op uw artikel? Enorm. Ja, nou, Anthony Fountain zit hier te, te, te popelen om met u in gesprek te gaan. Ja. Hoi. Goed, Anthony. Goeiedag. Nou, een, een aantal van de punten zijn... Uh, aan de ene kant, u geeft weer van... ja, ik vind de discussie het gevaar hebben dat het heel tendentieus is. Maar vervolgens uh, komt u met een aantal uitspraken... waarvan u volgens mij vanochtend ook alweer een paar terug hebt moeten trekken. Komt u naar buiten waarin u zegt... kijk dus even naar nou hoe India en China die ontwikkelingssamenwerking doen. Uh, de, de, de, de ontwikkelingssamenwerking zoals we dat kennen... dat bestaat over tien jaar niet meer. Uh, de OESO-richtlijnen zijn weg en het is een achterhoedegevecht. En dat ja. vond ik zo jammer, want eindelijk voor het eerst... In lange tijd dat de ontwikkelingsorganisaties samen nu naar buiten treden... met een, met een publiekelijk verhaal, een klein YouTube-filmpje van één minuut... waarin eigenlijk aangegeven wordt... jongens, dit gaat in de eerste instantie om solidariteit en naast de liefde. wat we net meneer Gates hebben gehoord. Maar daarnaast is er ook wat eigenbelang in. Maar dan vervolgens dan zegt u van... ja, dat is slecht onderbouwd. Alsof het een wetenschappelijk artikel van 30 pagina's moest zijn. Meneer Dietz. Um, ja, ik heb uh, die, die uh, website heb ik natuurlijk goed bekeken van die actie... En dan zie ik daar een aantal hele nuttige dingen en ook goede communicatie. Ik zie dat er erg de nadruk gelegd wordt op uh, wat er uitgaat komt er ook weer in. En de volgende stap wordt niet gezet naar mijn idee. Als je vanuit Nederland uh, de ontwikkelingssamenwerking opzet zoals dat nu steeds meer gebeurt hè, in de nieuwe, nieuwe aanpak dan geef je veel meer nadruk op, uh, leg je veel meer nadruk op economische uh, elementen... Mm -hmm. in plaats van alleen die zaken die uh, toch vooral in die uh, doelen centraal staan. En als je dan die economische elementen veel centraler stelt... wat volgens mij cruciaal is voor de komende twintig jaar... dan heb je andere instrumenten nodig en een andere manier waarop omgegaan wordt met die instrumenten. Maar dat is wat anders dan te zeggen voor jongens die 0,7 daar kunnen we wel afstand van nemen en over tien jaar bestaat ontwikkelingssamenwerking niet meer. Kijk, uw stem is een hele belangrijke in dit debat en ik ben ook heel blij dat u zich ermee mengt want ik denk dat we dat echt nodig hebben. Ik denk dat we het er beide mee eens zijn dat het een stuk beter kan binnen ontwikkelingssamenwerking en beter moet. Maar wat er gebeurde op vrijdag is dat eigenlijk wat u zegt dat wordt ge smullend gelezen in het katshuis. Prima, we kunnen er meer van afhalen. En ik denk dan van, ja dat had u toch beter. Kunnen weten. Ja, ik had mij uh, ook uh, ernstig gestoord, zoals ik vanochtend ook liet blijken in trouw aan de kop die ze er, uh, boven gezet hebben. Dat was niet mijn kop en die maakte ook alle krijzende meeuwen weer wakker. Uh, dat is dus absoluut niet wat ik wil zeggen. Ik wil niet zeggen dat je uh, moet minderen of dat er een hoop geld af moet. Uh, ik, moet ik wil wel zeggen dat het anders moet... En dat ook de normen die gebruikt worden en de manier waarop internationaal omgegaan wordt met uh, het hele bedrijf ontwikkelingssamenwerking, dat dat op de schop moet. Dat zijn uh, manieren van uh, kijken naar ontwikkelingssamenwerking die ontstaan zijn in de jaren 80 en 90... En die eigenlijk totaal niet meer passen op het feit dat er op dit moment dus heel veel andere actoren actief zijn. Dus en het op een hele andere manier. Dus doet. wat u zegt is het moet anders. En het moet meer op, op het gebied van nu zijn. Dat ben ik met u eens. Dertig jaar geleden hebben we die oda normen misschien zelfs 40 jaar geleden, die 07 normen ingesteld. Die is een heleboel veranderd. Maar de problemen zijn er niet minder op geworden. Dus dan is het denk ik zaak dat we binnen deze discussie juist inderdaad over de inhoud hebben. Maar dan moet u toch niet eigenlijk uh, als kern van uw verhaal dat je krijgt wat je geeft, campagne. Uh, wat is dat? Is dat YouTube filmpje? Ja, ja de, eigenlijk leek het uiteindelijk om te gaan dat u dat eigenlijk aan het, uh, aan het aanvallen was. Terwijl ik denk: van Nou, laten we het hebben over de toekomst en laten we het niet gaan zeggen van jongens, we, we, we sluiten ermee op. Zeker als u de woorden zoals tendentieus gebruikt, dan moet u heel voorzichtig zijn met de woorden die u zelf gebruikt in de stellingen. Ja, dat ...in de communicatie hierover ook zo ingewikkeld... ...omdat er zo heel veel verschillende dingen tegelijk spelen. Ik vind de ontwikkelingsorganisaties... ...ik ben blij met het feit dat ze nu gezamenlijk die campagne voeren. Ik vind als ik kijk wat daar dan staat... ...dat er te weinig stappen vooruit worden gezet. Het wordt nog te veel... Uh, ...zit men in de taal en in de aanpak... ...van uh, ontwikkelingssamenwerking van de laatste 20, 30 jaar. En men heeft het veel te weinig over de, de vernieuwing die nodig is... Internationaal in de hele regelgeving en de hele aanpak hiervan. En men heeft het ook niet over de verschillende lagen waar Nederland als uh, gulle donor mee te maken heeft. Wat doe je nou mondiaal? Wat doe je via de VN en via de, de organisaties van de Wereldbank? Wat doe je Europees? En als je dan he, ongeveer de helft van het geld. Ter beschikking hebt voor uh, echt een Nederlandse uh, aandeel in die ontwikkelingssamenwerking, die bilaterale hulp, de hulp via de medefinancieringsorganisaties en andere. Hoe pak je dat nou aan? Ja, dat klinkt ja. als een heel Ton. Uh, Dietz heeft een heel inhoudelijk verhaal, Antonie. Dus daar kan jouw bezwaar niet tegen zijn. Nee, maar mijn, mijn bezwaar is ook niet met die inhoud. Ik denk dat meneer Diets en ik het heel erg met elkaar eens zijn, maar ik vind het gewoon. Uh, uh, Vorige week zat u op drie pagina's, waaronder de voorpagina in de trouw. En ik wil u gewoon eigenlijk uitdagen als u dan uh, hier veel over nadenkt. En ik weet dat u dat doet, want ik kom u na een keer op keer tegen. Uh, doe dat dan net zo publiekelijk en veelvuldig uh, als dat het nu komt. Want ik, ik, maar jij bent, jij bent bang dat het misbruikt wordt door mensen die willen bezuinigen? Nou, ik, ik kan meenemen. mij niet voorstellen dat er, dat niet een aantal uh, krijzende meeuwen... om de, de woorden van de heer Dietz te gebruiken... met bijzonder veel plezier zaterdagmiddag in het zonnetje bij het Catshuis... Nee, heeft, heeft, heeft u dat onder? schat, denkt u? Um, ja, en het is ook precies de reden dat ik de laatste paar maanden heel voorzichtig geweest ben. En ik weet dat heel veel mensen met mij uit de collega wetenschappers, maar ook heel veel mensen uit de sector, diezelfde voorzichtigheid hebben, een, een beetje angst voor dat soort uh, debat. Ook de, het gemak waarmee je verkeerd geciteerd wordt of waarmee je ingedeeld wordt bij uh, kwalijke krachten, vind ik zelf, die is, dat is heel groot. Mensen zijn er bang voor. Ik vind dat zelf ook heel moeilijk om mee om te gaan. Hm. Um, ik ben blij dat het debat nu losgebarsten is um, en dat er uh, ook uh, steeds meer die confrontaties worden ge wordt gezocht. Ik ben in ieder geval zelf ertoe gekomen om niet meer mijn mond te houden... om, om uit te spreken waar, wat ik vind dat er uh, aan de orde moet worden gesteld. En ik hoop dat velen met mij dat zullen doen... maar dan wel met een blik naar voren en niet met een blik naar achteren. Nee, helder. Anthony, laatste woord voor jou. Ja, daar ben ik het volmondig mee eens. Het zou mooi zijn als we het trouwens zover kunnen krijgen... dat de heer Dietz dat dan aanstaande week... dan uh, wel genuanceerd en niet verkeerd gekoot zou kunnen neerzetten. Ik wil ook daar wel meedenken, maar okay. het is belangrijk. Goed, helder. Hartelijk dank, Anthony Fountain... voor het schillen van het appeltje. En Ton Dietz van het Afrika studiecentrum ja, voor het meedoen aan het appeltje. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Kijkt u op de website, dit is de dag.nu, kunt u teruglezen wat wij gedaan hebben... en ook andere artikelen van eerdere uitzendingen bekijken. Zometeen na het nieuws van half vier de villa. ger en Tesselblok, zometeen. Ger, wat gaan jullie doen? Elzabeth. Ja, wij gaan praten over Suriname en de amnestiewet. Want deze week proberen partijgenoten van Daisy Bouters opnieuw... om de omstreden amnestiewet door het parlement te jagen... En als het wordt aangenomen, ontspringen verdachten van de decembermoorden de kans. En dat proces gaat nu zijn laatste fase zo'n beetje in. Het treft dus ook Boutersen. Uh, we praten daarover met Hans Prade. Hij is oud-Surinaams politicus en voormalig voorzitter van de Rekenkamer, al daar. En Roy Kamrads, directeur Surinaams inspraakorgaan. En hij was ook nog eens eindredacteur jarenlang van het Surinaams actualiteitenprogramma Zorg en Hoop. Dat straks. Nu eerst het nieuws met Nanette Wel. Radio 1, het NOS Journaal. In Amsterdam-Zuidoost was vanmiddag opnieuw een schietpartij. Deze keer op het Belmerplein. Daarbij is de eigenaar van een café op het plein gewond geraakt. De dader kon na een wilde achtervolging worden aangehouden. Hij is neergeschoten door de politie en ook een agent raakte gewond. Gisteravond was er ook al een schietpartij. Toen viel er een dode op het Vreelandplein.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 Radicale moslimpredikers die volgende maand... naar een islamitische conferentie in Parijs willen gaan... zal de toegang tot het land worden geweigerd. Dat heeft president Sarkozy aangekondigd. De maatregel hangt samen met de moordpartijen in Toulouse en Montauban... door de moslim-extremist Mohamed Meera. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat video op de A10 West richting Zaanstad... tussen de Afrit Haarlem en de Koentunnel, drie kilometer.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 moet het slachtoffer van een misdrijf zich in de rechtszaal... uit kunnen laten over de strafmaat van de dader. Daarover en veel meer over recht en onrecht... na vier uur in ons panel Schuld en Boete. En daarvoor praten we over de commotie in Suriname... over mogelijke amnestie voor de verdachten... van de decembermoorden van 82... en over de steeds zwaardere beschuldigingen... aan het adres van één van die verdachten, president Desi Bouterse. Metropolis Radio onderzoekt deze week verkeersirritaties her en der in de wereld, en nieuws over antibiotica in de vrolijke wetenschap. Reageert u vooral via onze site, villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. Israël heeft alle banden met de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties verbroken. Vorige week werd bekend dat die raad onderzoek wil doen... naar Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Israël nu beschuldigt de raad van een anti israëlische houding... en heeft de ambassadeur de gegeven geen telefoontjes meer aan te nemen van de Mensenrechtenraad. Aan de telefoon op Paul de Waard. Die neemt nog wel een telefoontje aan. Ja, ja. het is <laughs> hoogleraar volkenrecht. Dat betekent dat u met pensioen bent... maar zoals de meesten in uw situatie hartstikke druk. Uh, meneer de Waard, kan dat zomaar, die banden verbreken... als je zelf VN-lid bent? Nou, je kunt de banden niet verbreken. Je kunt alleen... Uh, medewerking uh, uh, weigeren. En je kunt bijvoorbeeld uh, weigeren dat uh, zo'n commissie van onderzoek. dat die Israëlische bodem uh, kan betreden. Maar uh, uh, de vraag of Israël dat kan doen ten aanzien van het bezet Palestijns gebied. is van een geheel andere orde. Ja. Maar uh, waarom, zeg, waarom wordt het dan zo genoemd? We verbreken alle banden. Waarom wordt er dan niet. het is een beetje taalkwestie. maar waarom wordt er dan niet zomaar gezegd. wij laten geen inspecteurs toe? Het klinkt zo alsof ze ergens uitstappen. Uh, nee, ze kunnen het niet uitstappen, want ze zitten er niet in. Hm. In de Mensenrechtenraad. Dus dat is al één ding. De, de Mensenrechtenraad kan onderzoek doen... naar mensenrechtenschendingen over de hele wereld. Uh, met name ook in VN-lidstaten. Uh, wanneer Israël zich beklaagt dat het onevenredig veel aandacht krijgt, dan vergeet het dat het niet gaat om mensenrechten schendingen in Israël zelf, maar om mensenrechten schendingen in uh, bezet gebied. Uh, Syrië uh, schendt mensenrechten in eigen land, Noord-Korea, tal van andere landen doet het ook. Maar Israël heeft de unieke situatie dat het mensenrechten in anderlands gebied schendt. Hmm. Geeft Israël eigenlijk nou niet een beetje schuld toe... Uh, dat ze eigenlijk hiermee zeggen, ja, we, we hebben wat te verbergen? Nou. Dat denk ik niet, want ze hebben destijds de medewerking geweigerd... met het Goldstone-rapport, naar onderzoek van operatie Lead in Gaza. Medewerking geweigerd aan het onderzoek van de Arabische Liga... waaraan ik zelf heb meegewerkt in de Gazastrook. Dit is bijna, zou je kunnen zeggen, een systematische uh, Israëlische houding... om uh, medewerking te weigeren aan al het onderzoek... dat. Uh, ten goede zou kunnen komen van uh, Palestina... en dat hun eigen positie zou kunnen ondermijnen. Wat zullen de consequenties van deze daad van Israël zijn? Nou, de consequenties zullen zijn dat de uh, Mensenrechtenraad dat die wel een commissie zal samenstellen. Dat deze commissie, net als de Goldstone-commissie en de commissie Dugat van de Arabische Liga... ...dat die uh, uh, zal varen op schriftelijke gegevens en met name ook op bewijsmateriaal... ...dat door de Palestijnse regering in Ramallah wordt aangedragen, want dat kan Israël niet verbieden. Dus het is eigenlijk heel dom van ze. Ze, ze ontzeggen zichzelf hiermee een stem. Uh, uh, ik vind het uh, inderdaad dom. Het zou veel beter zijn als ze menen dat ze in hun recht staan, om dat dan ook uh, aan de wereld te laten zien. Ja. Ja, Frans Timmermans, Kamerlid voor de Partij van Arbeid, die heeft zojuist gezegd dat minister Roosnel van Buitenlandse Zaken uh, protest uit moet brengen bij zijn collega Lieberman, minister van Buitenlandse Zaken van Israël. Ongehoorde stap van Israël en bloedlink voor het vredesproces, noemde hij het. Nou, dat het link is voor het vredesproces is zo, maar eigenlijk is er geen vredesproces. Want telkens wordt er door Israël en door de Verenigde Staten gezegd: dit schaadt de onderhandelingen, maar er zijn geen onderhandelingen. En wat betreft uh, de uh, ingrijpen van minister Roosentaal. Ja, als uh, Nederland in de Mensenrechtenraad had gezeten. dan had ik gevreesd dat Nederland samen met de VS zou hebben tegengestemd. Nu zijn dat alleen de VS. Ja, ja. Oké. Okay. Um, verwacht u vandaag nog uh, beroering hierover verder? Uh, ik denk het niet, want dit is eigenlijk uh, zo'n normale politiek... dat de wereld er niet van zal opkijken. En ik denk eerder dat er uh, enige opschudding zou zijn ontstaan... wanneer Israël anders had gereageerd en had gezegd... u bent van harte welkom, dames en heren. Kom kijken, want er is niets te verbergen. Oké, okay, Paul de Waard, emeritus hoogleraar Volkenrecht. Dank u wel. Goedemiddag. Graag gedaan.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 Het is passen en meten in ons land als je met de fiets, de brommer of de auto de weg op wil. En dat zorgt voor ergernissen en irritaties, waar we dan met z'n allen weer al te graag naar willen kijken in programma's als Blik op de Weg of Wegmisbruikers. En waar u zich het meest aan ergert, aan chauffeurs als deze. Serviante Peter en Michel zien een Citroën-bestuurder die zich niet aan de limiet van 70 houdt en ook nog eens onvoldoende afstand op haar voorgangers bewaart. De meting komt uit op 104. Ze moeten gewoon ook aan het kleven. En niet te zuinig ook. Nog geen vijf meter tussen. Dan naar Moskou. Als je daar een beetje belangrijk bent, koop je een grote zwarte BMW of Audi. Laat je de ramen blinderen en monteer je een blauw zwaailicht op het dak. En met dat blauwe zwaailicht aan mag je bijna alles. Tot grote irritatie van de gewone rus. Katie Scherf en Olaf Koens doen verslag. Je ziet hier midden een rijstrook. Dat is een rijstrook dat is alleen voor overheidsfiguren. Oh ja, en daar komt nu ook weer een zwaailicht aan. Er komt er nog geen van achterlangs, dus die krijgen escorten. Nou, Olaf, we lopen hier nu in de ijzige kou in Moskou op een brug. En nu rijden er dus auto's langs met zwaailicht op een dak die gewoon voorrang moeten krijgen. Nou, ja, dat zijn alle overheidsfiguren. Uh, natuurlijk krijgen uh, de premier, Poetin, uh, nou, die krijgen escortes. Maar eigenlijk iedereen die een belangrijke functie heeft binnen de overheid: hè? de derde perssecretaris. Ja, kijk, er komt weer een BMW in zit. Nou, wie is dat? Geblindeerde nou, auto? Dat kan je nagaan aan de hand van de nummerborden. En dat zijn simpelweg ja, rijke overheidsfiguren, ambtenaren met een toppositie, uh, mensen die dus overal lak aan hebben en dwars het worstend verkeer heen rijden. De ambulances mogen er dus ook over. Hè? Dat is normaal. Natuurlijk uh, krijgt een ambulance voor. Ja. Als er een moord wordt gepleegd, moet de politie er ook door kunnen. Dus in principe is het logisch dat het een aparte rijstrook is. Wordt problemen... hij wordt te, pas en te onpas misbruikt. Hij wordt de hele dag misbruikt door iedereen die ook maar een beetje een, een hoge functie heeft in, een, in de overheid, die krijgen zo'n ons En die hebben aan alle verkeersregels. Ze rijden met 80 hier uh, langs weg waar, waar je 40 mag rijden. En daar hebben de Russen onderhand genoeg van. En daarom toeteren ze. Toen Mark Rutte hier op bezoek was, een aantal maanden geleden, dan worden ook alle straten afgezet, alle wegen worden afgezet. En wij reden in het busje achter Mark Rutte aan. Je rijdt door een zee van getoeter, door een zee van herrie. Je rijdt eigenlijk gewoon door een zee van protest. Ja, daar gaat er weer heen. Blauwe zwijnlicht. En langs de file heen, rechtsaf, ja, gewoon hoor. Gewoon Een BMW, geblindeerde ramen en iedereen begint te toeteren. Toeteren uit protest tegen het wegmisbruik door hoge ambtenaren. De Russische Federatie van Automobilisten begon ermee. Net als met het plaatsen van blauwe emmertjes op het dak van de auto, spottend naar het misbruik van de zwaailichten. Het nieuwste middel in de strijd zijn twee burgerwachten, compleet met surveillantiewagen. Burgerwacht André Adelaar is een brede vent met een grote zwarte baard. Met een kleine camera voor in zijn auto, registreert hij alles wat op de weg gebeurt. Nou, wat per staan of Als ik iets zie wat niet in orde is, dan stop ik en dan gaan we kijken. Bijvoorbeeld als een, een of andere kerel met een zwaailicht zijn auto verkeerd heeft geparkeerd of iets in die trant. Het goed, maar dat is bremste. Maar in Nederland doet de politie dat. Die houdt het verkeer in de gaten. Waarom is dat nodig hier? Dat de burgers dat doen. God, de prawelje Poetin naar strona stalotje. De afgelopen jaren, vooral de laatste jaren onder Poetin. Is is uh, ja, dit land veel, veel crimineler geworden en is er veel meer corruptie. Zeker binnen de verkeerspolitie. Afgelopen zomer nog zagen eens een auto die compleet verkeerd geparkeerd stond vlak naast het Kremlin. En ik ben er naartoe gegaan om daar iets van te zeggen. Ik doe de deur open en ik ruik gewoon ontzettend een ontzettende kegel bij de kerel. Moet je nagaan, dat is een politieagent die gewoon gewapend is en die is zo dronken als een toor. En nu hoor ik ook heel veel ergernis over uh, zwaailichten. Ja, dat ze zoals zij rijden, zoals die mensen met de zwijlichten rijden, zo rijdt echt niemand. Het is levensgevaarlijk. Ze rijden door Rodein, ze rijden tegen het verkeer in. Dat is onvoorstelbaar. Nu kan ik me voorstellen dat die corrupte politieagenten helemaal niet blij zijn met wat jij doet. Loop je ook risico? Nadat we die dronken politieagent hebben gepakt, is een maand later mijn auto gestolen. En een week later de auto van mijn vriend. Uh, zelf ben ik eigenlijk nergens meer bang voor. Ik heb inmiddels uh, zo vaak met, uh, de, met de veiligheidsdiensten te maken gehad. Met de politie, met de verkeerspolitie, met de oproerpolitie. Ik heb uh, laatst nog met uh, een hoop demonstranten 15 dagen in de gevangenis gezeten. Dus wat dat betreft, uh, ik ben nergens meer bang voor. Ze zijn alleen maar bang voor mij. Er zijn heel interessant onderzoeken. En morgen gaan we naar Shanghai, een van de drukste steden ter wereld. En probeer je daar dan maar eens te redden in het verkeer, als fietser. En dan moeten we dus oversteken. En dat zijn, nou ik zal ze even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banen. We moeten wachten tot het licht groen is, maar zelfs dan weet je niet zeker of je veilig kunt oversteken. Dat morgen in Metropolis Radio. Het proces in Suriname over de decembermoorden gaat de laatste fase in. Volgende maand komen de aanklagers met de eis... en het krakeel tussen voor- en tegenstanders van verdachten... en president Desi Boutersen neemt dan ook fors toe. Truppel was een wetsvoorstel van medestanders van Boutersen... om de verdachten amnestie te geven. Zo zouden ze alsnog de dans kunnen ontspringen. En vorige week beschuldigde de, de oud strijdmakker van Boutersen... Ruben Roosendaal is dat. Hem ervan dat hij in december 82 eigenhandig twee tegenstanders... had doodgeschoten. Roy Kemraatsch, hartelijk welkom. Is een collega, een radiojournalist. Um, heeft jarenlang het programma Zorg en Hoop... helemaal gericht op Suriname, de actualiteit uh, gemaakt. Um, is nu directeur van het Surinaamse inspraakorgaan, maar spreekt hier en is hier te gast volkomen op persoonlijke titel. En aan de telefoon hebben wij Hans Prade. Dag meneer Prade, goedemiddag. Dag mevrouw. Uh, Oud-diplomaat en politicus en tien jaar lang voorzitter van de Surinaamse Rekenkamer geweest. Roy Kemrach, in 1980 bent u naar Nederland gekomen, dat is het jaar van de koep van Woutersen. Had het daarmee te maken of was u toch al van plan om, om eens deze kant op te gaan? Het had voor een groot deel daarmee te maken... want ik was journalist bij de staatsradio de SRS. En na de koep kreeg ik te maken met een militaire sensor... die elke dag de teksten kwam corrigeren, zeg ik maar even netjes. En daar kreeg ik tabak van, dus uh, wegwezen. En een half jaar na de koep was ik weg. Ja, Meneer Prade, ja. u was politiek actief in Suriname... en een jaar na de koep, in 81... werd u ambassadeur in Nederland voor Suriname. Dat, dat klopt. Ja. En uh, toen de decembermoorden in 82 waren... toen was u dus uh, ambassadeur voor Suriname hier in ons land... Nee, was ik niet meer. Ik had nee, de revolutie nee. niet begrepen. Dus ik was voortijdig <laughs> teruggeroepen. Ja, ja, ja. Okay. ja. Vorige week maandag dienden zes Surinaamse parlementariërs. een uh, wetsvoorstel voor amnestie in. Zodat alle verdachten van de decemberboorden. Uh, ja, de dan zouden kunnen ontspringen. Uh, toen waren er niet voldoende parlementariërs. om het te behandelen. Uh, denkt u dat Bouter ze alsnog gaat lukken. om amnestie voor hem, voor zichzelf en zijn handlangers te krijgen? Aan wie is de vraag gericht? Aan u, sorry. sorry. Aan mij? Ja. Nou, het, het, het kan, het, uh, ik weet het niet, het hangt van uh, meneer uh, Somoharjo af en uh, van de andere bondgenoot uh, Ronnie Brunswijk, mm -hmm. die waren in, 19, uh, die waren, uh, in 1980, ander, althans in 1980 was uh, uh, Somoharjo ja. ook parlementariër, Um, in 1980. Dus, laat me dit zeggen. Het nieuwe van de situatie nu is dat nou, die zaak onder de rechter is en dan wordt er een amnestiewet voorgesteld. Maar we hebben al inmiddels al twee amnestiewetten gehad. In 1980 heeft het parlement van toen uh, een machtigingswet aangenomen om de regering te machtigen. al datgene te doen wat een parlement normaal daar zou doen. Ja. Mm -hmm. Met andere woorden, het parlement had zichzelf buiten werking gesteld. maar bovendien hadden ze amnestie verleend aan de koepplegers van 1980. Mm -hmm. uh, en daar was. De enige persoon die zijn rug recht heeft gehouden toen, dat was uh, Moharjo. Want hij vond dat hij niet voor dat voorstel kon stemmen, omdat hij zijn achterban niet kon raadplegen, want de militairen hadden politieke activiteiten. Meneer Prade, ik moet, u, ik moet u heel even onderbreken, want wij krijgen door dat er nieuws is. We gaan even luisteren. Okay.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 I'm not Oké, okay, wij praten hier in Villa VPRO over de commotie in Suriname... rond het proces over de decembermoorden. Er, is geprobeerd, of er wordt geprobeerd amnestie te krijgen. Een Bouterse wordt uh, beschuldigd van eigenhandig uh, de trekker te hebben overgehaald. Hans Prade is aan de telefoon. Oud-voorzitter van de Rekenkamer in Suriname. En uh, Roy Kemrach is hier in de studio. We vroegen al aan meneer Prade... denkt u dat het gaat lukken met die amnestie? Het is uh, vorige week mislukt, want er kwamen niet genoeg parlementariërs. Meneer nee, Kemraad, maar het is u? nu zeer gecompliceerd om dat verhaal van meneer Prade af te maken... In 1992 maakte Somoharjo deel uit van de regering Venetiaan. En daar is toen gewerkt aan de amnestiewet, die tweede amnestiewet... die de Binnenlandse Oorlog moest uh, regelen. Mm -hmm. En al kijken we weer naar die Somoharjo. Want hij en is nu lood, weer hij, coalitiegenoot. He, hij, van, is nu, ja. hij is nu coalitielood van uh, Walterse ja. En meneer Somoharjo was in 1980 veel tegenstander van de decembermode... Heeft ook meegedaan in het begin met Ronnie Brunswijk. Uh, uh, Meneer Brunswijk in die december was van het jungle, jungle Commando. De jungle commando. Ja. Nou, je ziet dus twee mensen nu in de regering Boutersen... die uh, jaren geleden zijn vijanden waren. Dus dat ja. is een vrij gecompliceerde situatie. En wat je gaat krijgen, want dit wordt een prestigeslag voor Daisy Boutersen. Ik bespreek hem even als leider van de NDP, want achter de schermen stuurt hij aan... Mm -hmm op zijn fractieleider die de initiatiefwet in het parlement moet aandienen. Dus hij gaat onvoorwaardelijke steun eisen van zijn coalitiegenoten. En als ze dat niet doen, nou, dan kan de regering springen. Hè? Want dan mm -hmm. kan ze Mohardjo of Brunswijk zeggen, wij treden eruit. Maar dat gaan ze niet doen, want ze zijn opportunistisch geweest... door eerst deel uit te maken van de regering Venetiaan... en na de verkiezingen, toen de NDP won... Toen zijn ze gaan dealen en wielen met Bouters om die coalitie en om hun belangen voor te zetten. Dus, dus ze gaan wel met hen mee. Zij, gaan, zij zijn. Ik, zoals ik ze ken, en zoals ik het inschat... zullen ze onder druk worden gezet om mee te gaan. En als ze niet meegaan, dan zijn ze eruit. Meneer Prade, dan hebben we een nog grotere crisis in Surreal. Ik, ik wil net ja. zeggen, als je dit zo hoort wat er ook gebeurt, amnestie of niet, er komt gedonder van in het land. Uh, het blijft gedonder komen, inderdaad. Um, uh, om, uh, met meneer Samarden. kijk. Die mensen zijn rijke mensen. Zo so, Mohar is een rijk man. En uh, hoe die Brunswijk is de koning van Marwijl en zijn ook rijke mannen. Yeah. En die worden namelijk. Door Bouters natuurlijk uh, goed gevoed, om het zo te zeggen. Zo uh, Hadje is een vrouw als ambassadeur in Jakarta. Hij mag allerlei handelsbetrekkingen aanknopen. Hij is adviseur van de regering. Ik denk dat het geld uh, wel een belangrijke rol gaat spelen in deze kwestie. Mm -hmm. um, denkt u zelfs dat het tot uh, gewelddadigheden kan leiden tussen voor- en tegenstanders van Bouters? zelf? Gaat u zover niet, meneer Pralin? Nou, ik denk niet dat het zover zou komen. We zijn niet zo'n gewelddadig volk. We zijn niet zo erg dapper. Dus uh, Hoi <lacht> Kemraatje, hier... die zwaait met zijn vinger. Hoi Kemraatje, die zwaait met zijn vinger. No. No. Wat, wat ja. doet u? Al, we zijn niet dapper gebleken in de afgelopen tijd. U moet er rekening mee houden dat pas in het jaar 2000 er vervolging is heeft plaatsgevonden. Begon de vervolging tegen mm -hmm. de moorden van 82. De regering van toen en de oppositie van nu waren te last. Om Boutussen voor het gerecht te slepen. Als het van hen afhing, was er nooit een vervolging gekomen. Mm -hmm. In 1985, even kijken, wij zijn aangeklaagd door. Uh, althans, het sta de staat Suriname is aangeklaagd door. nabestaanden nabestaan. van Moyouana. Ja. Ja. Waar de moorden van 1986 hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. En dat was gedaan door militairen uh, onder leiding van Boutussen. Maar het regering heeft nooit een vervolging door instellen. De sur Surinamse regering van toen. En de mensen hebben toen uh, de, de statusnaam aangeklaagd bij het Internatie Amerikaans Hof voor de Mensenrechten in uh, San José, uh, Costa Rica. Mm -hmm. We zijn veroordeeld in 1985 om de mensen te compenseren voor goede uitkeersmarten geld te geven en ook om de daders te vervolgen. Maar Suriname regering heeft dat nooit gedaan. Nee, we meneer Kembras. Ja, meneer Prade heeft helemaal gelijk met deze opzomming. Maar op de vraag van uh, meneer Jochems net, van denkt u dat er gedonder kan ja. komen, zeg ik. Er kan wel gedonder komen, want uh, uh, meneer Prade en veel mensen die, die zien dat. Het, kijk, wat, wat, er, wat er nu in Suriname gaande is, of wat er sinds de verkiezingen is gebeurd dat Bouten niet geleerd heeft in de afgelopen 30 jaren. Toen hij president werd, heeft hij weer als zijn oude vrienden... van 32 jaar geleden om zich heen verzameld. Er zijn een aantal verdachten van de, de decembermoorden... die deel uitmaken van zijn kabinet. En daar zitten dus mensen om hem heen van wie ik vermoed dat die ook een cruciale rol hebben gespeeld... als verdachte in die duistere dagen. Er is één van die ja. vrienden, één van die verdachten. En een... het zijn diezelfde mensen. Eén van die vrienden, één van die verdachten... hangt hem nu wel de modesteen om het hoofd... door ineens, om wat voor reden dan ook... hem op de laatste dag van het proces te beschuldigen... van wel degelijk aanwezigheid op de plek waar die moorden zijn gepleegd. En sterker nog hem te beschuldigen van het feit dat hij twee van de dissidenten... van toen eigenhandig heeft ja, omgelegd. maar let op de nuancering, want het is niet de heer Roosendaal... die zegt dat Bouterse die twee mensen heeft vermoord. De heer Roosendaal heeft onder Ede verklaard afgelopen vrijdag... dat Bouterse hem dat zelf heeft gezegd. Mm. Dus het is een indirecte overdracht, maar wel ja. een heel duidelijk bewijs. Ja. Overigens bedoel ik met Roosendaal niet een vriend van Bouterse. in de zin van de mensen die nu weer hergroepeerd zijn. Het was wel een maatje. Het, he? van het was wel een maatje, maar tien jaar geleden. En eigenlijk vanaf die eerste getuigenis van Roosendaal. is Bouterse weer het contact met hem gaan zoeken. en heeft hem gepaard met mm. geld en dat soort dingen. Maar Roosendaal moet je hier buiten houden. Maar de mensen die nu aan Bouterse heen zitten. die zijn bezig om die scenario's uit te denken. van ja, het zou een goede zaak zijn als wij een die werd nu al indienen ja. en niet wachten tot uitspraak van het proces. Want mm. amnestie spreek je uit over iets wat al gebeurd is... die de decembermoorden, maar uh, mm -hmm. de veroordeling. Meneer Prade, wat zou voor Suriname beter zijn als het rechtse loop heeft... of dat iedereen zegt, zand daarover, we gaan die, die wet maar aannemen... en we, gaan, en we kijken vooruit. Ja natuurlijk moet er een uitspraak komen aan een van de 25 verdachten Edgar Ritzveld, mensen die goed kennen, ik weet zeker dat hij nooit een woord heeft gepleegd maar hij is verdacht en hij is beschuldigd en hij heeft geëist dat er een rechter een uitspraak doet, hij wil geen amnestie krijgen, hij zegt laat een rechter een uitspraak doen, want ik wil niet dat mijn vrouw en mijn kinderen zitten met de beschuldiging, jouw vader heeft amnestie gehad, hij wil duidelijkheid hebben ja. hm. en zo zullen er meer van die 25 zijn die dat willen hebben, want ik sta, niet alle 25 zullen ooit worden veroordeeld hm. maar last daarvan, ik denk niet dat er gedonder komt. Ja. Want, ach, we hebben zoveel dingen meer meegemaakt. Mee Ik zei u al, een heel dorp is uitgemoord in 1986. Ja. De Surinamse regering van toen en de oppositie van nu, die hebben geen bal gedaan, ze hebben die mensen nooit vervolgd. Wat praten ze over? Dus dat zijn krokodillentranen die nou worden geuit. Mm -hmm. Ze hebben allebei, allebei partijen er belang bij om het proces niet te laten plaatsvinden. De regering van Frank van toen om reden te vinden om de mensen bij verkiezingen te zeggen... stem niet op hun, ze zijn moordenaars. Mm. En Bouters natuurlijk om evidente reden... want hij wil die zaak uh, niet tot een uh, conclusie mm. laten komen. Dus beide hadden toen voor het uh, belang bij... om het proces niet te laten plaatsvinden. nee het ja. is uh, Wat denkt u, uh, meneer Kemrach, Er is een hele generatie inmiddels in Suriname... die hier heel moe van wordt. Die zeggen niet met meneer Prade... natuurlijk moet het rechts een loop hebben en dan kunnen we verder. Die zeggen, jongens, laten we er eens over ophouden. Kijk eens, ja. Bouters zorgt er in elk geval voordat ons land, zij het zeer bescheiden, economisch weer een beetje meetelt. Nou, we er gewoon over ophouden. Dat is een grote generatie. Hoe, hoe spreek je die aan? Door dus ze te wijzen wat de elementaire waarden en normen zijn... in het leven van een mens. Want die jeugd die heeft het over... ach ja, die gebeurtenissen van 8 december... Maar het gaat niet om een, een, een fikje steken. Het gaat om mensen die standrechtelijk zijn geëxecuteerd. En de verdachten van die standrechtelijke executie, die dreigen nu vrij te lopen wanneer die amnestiewet uh, wordt aangenomen. Dat is, dat is de, de meerwaarde waarop je de jongere generatie uh, op uh, moet wijzen. Mm. Het gaat om fundamentele mensenrechten. En daar zat, daar, daar zat ik altijd uh, blijven doen. Ik kan maar... begrijpen dat ze daar zo tegenaan kijken. Mm -hmm. Overigens ook met Boutersen, hoor. Ik bedoel, hij heeft de flitsende Start gemaakt als president. Natuurlijk. Ja. Om, uh, is om, hij goed voor om, Suriname, meneer Om, om, om, om, om de, uh, de aandacht te richten op de goede dingen die hij ongetwijfeld voor heeft met Suriname, mm -hmm. nu hij president is. Kijk maar, hij is nu, en dat speelt ook achter de schermen een rol, hij is, hij is voorzitter van uh, 16 Caribische landen die tezamen de CARICOM vormen en onlangs in Suriname een fantastische conferentie ja. maar uh, zegt u dat Wim Wouters goed voor Suriname is? Wat zegt, u? zegt u eigenlijk dat het bewind Bouterse goed voor Suriname is? Nee, hij persoonlijk heeft het beste voor met Suriname. Daar geloof ik absoluut uh, in. Alles hmm. wat hij zou kunnen doen om zijn naam te zuiveren van... Oh, Bouterse is zo slecht nog niet. En hij kan het wel gedaan hebben. Maar ja, weet je wel, het land gaat vooruit, want dat is die discussie. Meneer Prader, heeft u dat gevoel ook? Het land gaat vooruit, dus laten we dat ding nee. laten. Ik had het gezegd, toch? de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Mm -hmm. Dus we hebben er geen bal aan. En ja. ik wil zo zeggen dat... we hebben vanaf 882... dus het is bijna 30 jaar geleden... de gelegenheid gehad om die normen en waarden... waarover Kim Raad het heeft... aan de eerst bekend te maken. Maar degenen die dat zouden moeten doen... Die hebben een hoop boter op hun hoofd... ze hebben ja. ook mee gestolen, ze hebben mee corruptie gepleegd. Dus in feite is het probleem deze... dat er weinig mensen in de politiek van Suriname zijn... die echt... Uh, de moraal weer kunnen uithangen. Hmm. Dat, is, dat is ons probleem. Ja, maar meneer Prade, ik geef de achtergronden aan waarom Baltussen nu zo desperate is en handelt zoals hij ja, ja, handelt. Voornees, maar Want hij heeft straks de, in november slechte, heeft hij een ja. grote ACP-EU-conferentie in ja, Suriname. Maar, dat gaat hij, ja. gaat hij ook aanwenden. En dan om gaat te hij het enorm zien. hebben over de drugsbestrijding. Juist, nou. yes, maar dat is geen probleem. Maar vooral, de, de, in de internationale politiek is erg cynisch, is erg. Uh, hoe zeg, zeg, je moet daar niet zoveel waarde aan hechten. Het gaat om de functie, mm. het gaat niet om de persoon. Mm. En Bouders uh, heeft allerlei uh, slechte namen in het buitenland, vergeet dat niet. Mm. Maar ja, de president van Suriname is de president van Suriname en wordt zodanig in ere gehouden. Dus die geweldige conferentie, dat kan elke idioot krijgen. Okay. Als hij maar een goede tot slot. Gehouden, uh, onder, onder andere landen. Dank u ja. meneer Praten. Tot slot Roy ik hem kort is heel kort. Um, is, uh, meneer Roosendaal moet hij vrezen voor zijn leven, behalve dat hij ziek is. Maar hij zegt het zou wel eens kunnen dat Wouter zijn wraak wil nemen om alles wat ik gezegd heb over hem. En hij is het nog niet verleerd. Hij legt makkelijk mensen om. Nee, ik neem aan dat hij zelf uh, uh, op uh, zijn hoede is van wat er allemaal kan gebeuren. Ik denk het persoonlijk niet. Uh, hij zegt zelf uh, dat de finale nog gespeeld uh, moet worden, dus waarschijnlijk komt hij met uh, meer uh, onthullingen. Maar ik zeg, We hebben uh, nog belangrijke telkort. bijdrage, dus uh, wat hij heeft geleverd mm -hmm. en, en de consequenties. Hij kan alleen maar instaan voor wat hij heeft gezegd. Ik kan dat niet bevestigen of ontkennen. Roy Raatsch. Hartelijk bedankt. En Hans Prade aan de telefoon ook bedankt. We hadden het uitgebreid over Suriname en het proces over de decembermoorden. En zometeen na het nieuws zijn Ger en ik bij u terug met Villa VPRO.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 Bekijk ons verhaal op adlongardies.nl van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Dit is Radio 1.